Ik ben Jan Holderbeke, gastheer van het Creatieve Lab. In deze aflevering zitten we in de cockpit van de Groep van Tien, die selecte club van patronale en syndicale onderhandelaars die de sociale vrede in ons land moet bewaken. Pieter Timmermans is CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen en een van de sterkhouders van die Groep van Tien. Dat creativiteit daar geen overbodige luxe is, bewijst het bitse sociale klimaat van de laatste maanden. Timmermans zoekt die creativiteit op reis of in zijn Pajoteland op de fiets. Ja, Dag, meneer Timmermans. Jan Holderbeke. Aangenaam. In voor een gesprekje over creativiteit? Ja, We gaan daar heel creatief mee omgaan hè, in de komende minuten. We overlopen een doorsneedag van de baas der bazen en ontdekken hoe hij het hoofd fris houdt. Ik word wakker rond uh, half zeven morgens, half zeven, kwart voor zeven. En dan heb ik drie kwartier dat ik uh, geen radio luister, niks doe, dat ik gewoon met mijn echtgenote uh, ontbijt neem en ons voorbereid, uh, we bereiden ons voor om dan te gaan werken. Half acht, kwart voor acht vertrek ik naar Brussel en om half negen ben ik op kantoor. Iemand in uw functie die niet naar het nieuws of naar... naar, naar Info luistert. Dat is waarschijnlijk een unicom. Wel, ik doe dat. Uh, de eerste. Het uh, morgens niet. Ik wil, ik wil rustig uh, kunnen, kunnen uh, wakker worden, rustig kunnen ontbijten. Maar vanaf Alvacht zit ik in, in de wagen. En dan natuurlijk uh, ofwel Radio 1 ofwel Matin Première. En ondertussen uh, consulteer ik uh, ja, zes, zevental kranten. om te zien wat er die dag eventueel in het nieuws komt. of, of waar we ons moeten op voorbereiden. Maar dus, uh, uh, laten we zeggen, de eerste drie kwartier van de, uh, van, van de dag wil ik toch een beetje rustig uh, wakker worden. Maar ik begrijp dat u in de auto het stuur niet vast heeft. Nee, ik, uh, ik heb het geluk dat iemand mij, mij voert en dat ik, dus onder, met andere woorden, vanaf het, dat ik instap morgens in de wagen, dat ik al, al aan de slag ben en dat ik ja, verschillende nieuwsbronnen kan, kan raadplegen en consulteren en desnoods met, met onze uh, persverantwoordelijke al een aantal contacten kan nemen. Maar u bent toch het type creatieveling, zal ik maar zeggen, die er na het ontbijt eigenlijk direct in vliegt. Wel, na het ontbijt, ja, dan kom je hier toe, dan, dan, dan komt er veel dingen op je af. Dan moet je snel reageren, moet je een aantal uh, vergaderingen voorzitten. Maar ik heb uh, twee, twee momenten waarop ik echt, uh, zal ik zeggen, heel creatief probeer te zijn. Dat is hier in mijn bureau staat een, een, een, kleine, een kleine zetel naast mijn tafel. Als ik daar smiddags rustig mijn boterhammetjes opheet als ik geen lunch heb dan heb ik daar een half uur, drie kwartieren... om even rustig, zonder telefoon te kunnen nadenken. Dat is een heel creatief moment. Ik noem dat mijn cockpit. Dat is een klein plaatsje naast mijn bureau. Daar kan ik rustig nadenken. Dat is... Ja, dat staat daar. Kijk, hij staat daar. En dat is de, de zetel van een van mijn voorgangers. Die had dat ook al. Tony van de Putte die jammer genoeg al overleden is. En op een ander moment, als ik uh, in het weekend... of s'avonds of wat dan ook, of ergens op een plaats ben... waar ik even mijn ogen kan dichtdoen, dan slaap ik niet. En dan kan ik nadenken, dan bezink ik... Laat ik alles bezinken en dan komen er heel veel creatieve ideeën naar voren. Uh, ik zeggen, Mocht ik dan een dictafoontje bij mij hebben, dan zou ik heel veel dingen kunnen, kunnen uh, noteren. Dat blijft hangen en dan breng ik dat over naar uh, collega's. Uh, Confronteer ik je daarmee en soms, sommige ideeën zijn goed. En die worden dan misschien verder ontwikkeld en anderen gaan misschien onmiddellijk de vuilbak in. Zijn er ook verloren momenten, ik zeg maar, op een luchthaven of zo, die je creatief invult? Wel, op een luchthaven um, probeer ik creatief te zijn. Mijn motto is vaak uh, creativiteit, is uh, observeren. Ik observeer heel veel mensen. Ik doe dat ook heel graag. Als ik op een luchthaven ben, zie ik mensen bezig. En uh, in zekere zin, uh, een beetje onherbiedig uitgedrukt, maar ik steel met mijn ogen. Ik probeer overal iets te zien. Uh, maar dat is dan creativiteit met de ogen, met het, uh, creativiteit door observeren van mensen, van processen, van, uh, van dingen die gebeuren. Maar zijn dat dan dingen die je bijvoorbeeld kan meenemen in, in ja, gesprekken met sociale partners, ik zeg maar? Och, uh, niet alles is bij mij gefocust op de sociale partners, op, op, op het sociaal overleg. Het gaat er maar ook over... Uh, uh, hoe zie je bijvoorbeeld op een luchthaven hoe dat stewards of stewardessen of mensen aan het onthaal omgaan met lastige klanten dan heb ik zoiets van, ah, daar kunnen we misschien iets uit leren. Want ook wij hebben klanten, ook wij hebben leden die vragen stellen, die altijd snel wensen uh, uh, een antwoord te krijgen, die altijd snel wensen geholpen te worden. En dat lukt altijd niet. Enfin, dat zijn zo dingen die je, die je dan meepakt. Dus dat hoeft niet altijd uh, verbonden te zijn aan mijn functie hier intern. Uh, dat kan ook zijn over hoe omgaan met mensen bijvoorbeeld. Ja, maar u komt natuurlijk de laatste tijd het meest in het nieuws als eminent lid van de groep van tien bijvoorbeeld. Um, ik, heb mij, ik vind dat altijd intrigerend. Hoe gaan die onderhandelingen... Hoe speelt die creativiteit dan? Ik ga misschien nu een, een, een geheimje verklappen, maar voor degenen die in de groep van tien zitten, is dat al lang geen, geen geheim meer. Uh, als je onderhandelt, uh, dan moet je altijd een uitweg hebben. Je moet altijd een plan B, een plan C of een plan D in je hoofd hebben. Als je aan de onderhandelingstafel vertrekt van dit is het, mijn standpunt en dit moet het zijn... Ja, een compromis is geven en nemen. Een compromis is altijd luisteren naar de anderen. Je inleven in de anderen. Je verwacht van de anderen dat hij zich ook inlevert in jouw standpunt. En dan kan je naar elkaar beginnen toe te groeien. En uh, dat is iets wat je, wat, wat je moet leren. Als ik mij herinner, ik ben bijna twintig jaar lid van de groep van tien. Mijn allereerste onderhandelingen. Dat was nog met, uh, met Willy Perens en, en Michel Nollet. Uh, de grote vakbondsleiders van, van, laat zeggen, van, van, van vorige eeuw nog. Um, ja, dan dacht ik ook, dit is het standpunt, dit is juist, waarom kan men dat niet aanvaarden? Ja, je was niet onvoldoende ingeleefd in de andere. Dus creativiteit daar is uh, weten dat een positie A m, waarschijnlijk niet het eindpunt is, dat je nog een alternatief moet hebben. Maar natuurlijk komt ook wel een einde aan, op een bepaald moment moet je ook zeggen, mannen... Of dames en heren, dit gaat niet meer, hier staan we op een eindpunt, maar je moet zorgen dat je uitweging hebt. Als je daarin niet creatief kan zijn, dan loop je vast en dan ga je tegen de muur lopen. Maar nu is het toch de regering die zeg maar, redder des vaderlands is en niet bijvoorbeeld de sociale partners. Och, ik denk dat de regering een heel belangrijke rol speelt vandaag. Dat is duidelijk dat de sociale partners het niet gemakkelijk hebben omdat er verschillende visie, visies zijn en dat sommige vakbonden uh, ja, het heel moeilijk hebben met de coalitie die vandaag uh, aan, aan de macht is. Uh, ook daar uh, is mijn stelling altijd heel pragmatisch. Ik ben ervan overtuigd als sociale partners een akkoord maken dat daar... Draagvlak voor is op het terrein en dat dat een bijzonder grote stap voorwaarts kan zijn in het oplossen van bepaalde problemen. Natuurlijk, als men bots met visies die niet te verzoenen zijn, dan kan je er niet komen. Dan is het heel pretentieus vanuit sociale partners om dan te zeggen van en de regering mag dan niks doen. Waarom? Omdat wij niet in staat zijn om tot een akkoord te komen. Ik denk dat dat heel pretentieus is en dat dat, uh, om in termen van dit debat te blijven, weinig creatief is. Even terug naar uw dagelijkse realiteit uh, aan uw desk, zal ik zeggen. Hoe gaat u om met ongetwijfeld, ontzaglijke hoeveelheden e-mail die u krijgt? Wel één, ik heb een assistente. Dus heel veel mails komen bij haar toe. Uh, zij, zij maakt al een keuze uh, en zij, zij, zij is daarin bijzonder bedreven. Uh, al wat uh, scheldpartijen, of scheldwoorden zijn, of ja, oké, okay, sorry, daar denk ik, daar gaan we ons ook niet, niet mee bezighouden. Krijgt u er veel? Uh, dat, dat gebeurt in sommige, in sommige periodes, dat dat inderdaad gebeurt. En ik heb daar een heel mooi citaat, en het, is, het staat ook onder mijn handtekening op mijn mail ook, het citaat van Mark Eiskens. Ja, scheldwoorden zijn helaas geen argumenten, maar een bewijs van een intellectuele armoede, van het betoog van degene die die scheldwoorden toestuurt. Dus dat is, dat is, denk ik, een heel wijze, een heel wijze uitspraak. De andere mails worden uh, ja, dan zo snel als mogelijk beantwoord, dus ik probeer dat te doen. Het zij is morgens in de wagen waar ik al een aantal mails kan consulteren. Het zij is s'avonds dat ik een half uur tot drie kwartier uittrek om mails uh, de een naar de andere te beantwoorden. En in de loop van de dag, zoals ik zei mijn assistenten, als er heel dringende boodschappen zijn of heel dringende mails, ja, onderbreekt zij mij en, en, en, en, en geeft ze aan, hier zou dringend moeten op geantwoord worden. En anders ja, moet het een beetje, een beetje wachten. Misschien is het nog erger bij de sociale media. Bent u druk aanwezig op Facebook en Twitter? Wel, op Twitter, ja. Ik was in 2011 aan de Stanford University in, in, in, in San Francisco, in de States. En daar hebben we dus kennis leren maken. Met, of heeft men ons ja, Twitter uitgelegd. Ik ben dan op Twitter gegaan. En daar zie je dus inderdaad, ik moet zeggen, de helft van de tweets... Daar stel ik mij vragen bij van... Ja, Allee, wat is de toegevoegde waarde, uh, waarover gaat het hier? Ik ben inderdaad ook een beetje bezig op, uh, op Facebook en op, op LinkedIn. Maar ik probeer altijd mijn boodschappen daar te beperken... Uh, mijn boodschappen te beperken tot twee types van boodschappen. Eén, professioneel, informatie, toegevoegde waarde bieden... in een tweet, in een Facebook bericht. Uh, waarvan ik denk, oké, okay, ik hoop dat degene die dat leest... daar iets aan heeft en dat daardoor door het debat... Het dossier, de discussie kan, kan positief uh, voort, voort, uh, voortgestuurd worden. En ten tweede, ja, iedereen weet dat ik uh, ja, in mijn hobby naar de voetbal ga, dat ik de voetbal volg. Dus ik heb ook een aantal tweets die te maken hebben met sport. Dat is puur privé, dat is interest. Maar ook daar uh, probeer ik altijd uh, er een boodschap in te steken. Het gaat slecht met Anderlecht, hè? Het gaat inderdaad slecht met Anderlecht, dus uh, ik, moet, uh, ik moet daarmee leven. Uh, dus ik zal proberen in mijn tweets toch positief te blijven. Zijn er ook momenten dat je stilvalt, dat je, dat je echt leeg bent? Oh, na de zomer toe, uh, uh, wanneer de vakantie eraan komt, ja, is het, na een druk jaar is dat, is, is dat wel zo dat je snakt van, kan ik een, een, een aantal weken rust hebben. Op het einde van het jaar stel ik dat ook vast in deze organisatie, en dat is in heel veel bedrijven ook het einde van het jaar, het jaar hoe het boekjaar moet afgesloten worden, dat zijn heel drukke perioden. Dat zijn momenten waar je heel goed moet opletten. Waar je ook heel goed moet kijken naar, naar collega's en anderen, hoe, hoe dat het, hè, in, in het bedrijf de, of in de organisatie de, daaraan toe gaat. En dan heb je vakantie nodig. Dan heb ik vakantie nodig. Ik probeer twee keer per jaar een week met mijn, met mijn echtgenoten ertussenuit er te zijn. En de rest uh, heb ik heel veel plezier aan het fietsen door het Pajotterland waar ik woon. Of met vrienden ergens een, een pint gaan pakken en een lokaal bier uh, proeven of zoiets. Rust. Ik zal dus ook nooit boeken lezen. Mijn motto is, ik lees al genoeg gedurende het jaar. Dan ga ik nog niet... En twee, ik ga nooit aan een strand zitten. Dus aan een strand met een boek, dat ga je mij nooit vinden. Uh, maar een lokale krant kopen, ja, dat is de beroepsmisvorming zeker. Uh, of een lokaal uh, waar we zijn, even, uh, even het café binnen gaan en eens luisteren wat daar leeft, dat is, dat is voor mij een ontspanning. Uh, maar een boek lezen in vakantie is voor mij een inspanning. Ik doe dat al genoeg, lezen en bestuderen, dat ik liever iets anders doe. Ik hoor van sommige mensen die, die gelijkaardige dingen doen als u, uh, dat die gaan mediteren, echt op hun rug liggen of in de zetel zitten en aan niks denken of aan niks proberen te denken. Wel, ik heb mindfulness ontdekt. Uh, via mijn echtgenoten. En, en ook toen ik in, in Stanford was in 2011, uh, was er ook een uiteenzetting over quality of life en zo. En, en ik, dan heb ik zoiets van, ja... Ik heb, dat, ik heb, dat, uh, ik heb me daar niet echt in verdiept. Hoe neemt u moeilijke beslissingen? Die hebben een heel lang rijpingsproces. Zonder dat mm, waarschijnlijk collega's dat weten of beseffen. Uh, wanneer ik iets, om, iets zie of ik moet, uh, dan heb ik vrij vlug uh, door van hier zal iets moeten gebeuren en dan uh, neem ik daar de tijd voor om de pros en de contras van, van die beslissing uh, goed af te wegen uh, spreek ik ook met een aantal vertrouwelingen als het nodig is uh, als het heel, heel, heel boelijke beslissingen zeker, zeker in, in de bedrijfscontext context. en dan op een bepaald moment wordt die beslissing genomen en dan moet ze ook vrij snel uitgevoerd worden dus dat kan de indruk geven naar de buitenwereld van... Oei, hier wordt zelfs beslist en snel uitgevoerd. Uh, bij moeilijke beslissingen uh, weet ik voor mezelf dat daar de nodige tijd aan vooraf is gegaan. Uh, dat ik goed geanalyseerd heb, wordt er een precedent gecreëerd of niet? Zullen er bepaalde gevolgen zijn of niet? Voor de persoon, als het om een persoonlijke zaak gaat, voor de persoon in kwestie... hebben we aan alle, alle mogelijke eventuele alter, alternatieve gedachten en dergelijke. Uh, dat zal misschien niet voor de buitenwereld zo zichtbaar zijn er zijn natuurlijk ook situaties waar je die tijd niet krijgt, waar je vrij snel moet handelen en, en, en beslissen maar dat probeer ik toch echt, echt tot het minimum te beperken zeker wanneer er personen in, uh, of meerdere personen bij betrokken zijn ik vind dat je dat niet kan uh, dat de emotionaliteit uh, mag dan niet overheersen dan moet je heel rationeel blijven stel uh, je mag één ding veranderen aan jezelf wat zou dat zijn? ...waarover bent u het minst tevreden? Wel, wat ik graag uh, mezelf zou veranderen... ...dat is uh, dat ik nog meertaliger zou zijn dan vandaag. Ik ben geen echte talenknobbel. Als ik daartegen mijn echtgenoten uh, bekijk... Uh, ...geef die een paar weken uh, taallessen in het Spaans of Italiaans of wat dan ook... ...en die, dat, die voelt dat aan en die zal zich daarin kunnen vrij gemakkelijk bekwamen... Uh, Oké, okay, Duits, um, Frans, Engels, Nederlands, dat zijn de drie voertalen die we toch heel veel gebruiken in, in het beroep dat ik doe. Duits, ja, begrijp je wel. Maar het leren van een taal, mocht ik daar wat bedrevener kunnen in zijn of wat, mocht, dat wat, mocht ik een talenknobbel zijn, dat zou ik uh, fantastisch vinden. Um, maar voor uw sociaal overleg hebt u eigenlijk toch maar Frans en Nederlands nodig? Het is inderdaad Frans, Frans en Nederlands. En de gewoonte is dat in de groep van tien, er is geen simultaan vertaling. Iedereen spreekt zijn taal. En uh, ik moet zeggen, ik heb dat al twintig jaar dat ik dat doe. En dat, is, dat verloopt heel vlot. Uh, in tegenstelling tot dat men soms zou denken. Uh, trouwens, ik ben tegenstander van... In die gremia van simultaan vertaling. Waarom? Omdat dat de dynamiek van het overleg van de gesprekken uh, geweldig uh, vertraagt. Ja, ik heb een paar keer uh, ben ik ook eens naar China of naar Rusland moeten gaan en je moet werken met een tolk. Ja, dat, is, uh, dat is niet zo aangenaam. En in een onderhandelingsmodus, zeker wanneer je naar het einde van een onderhandeling gaat, ja, dan gaat dat soms vrij snel, omdat de puzzelstukken in elkaar passen of in elkaar vallen, beter gezegd. Ja, dan uh, spreekt iedereen zijn taal en iedereen begrijpt iedereen. We gaan stilaan naar het eind van de dag toe. Um, wat is het laatste wat u doet voor u gaat slapen? Voor ik ga slapen. Um, ofwel uh, kan ik genieten van een goede uitzending op de, bij voorkeur de VRT natuurlijk, of een, een goede film op een ander kanaal, uh, of een andere tv-zender. Um, dat is één ding. Of als we uh, de gelegenheid hebben in de zomer uh, dat we nog even de fiets nemen, dat we nog even fietsen en zo. Dat is dat. Nooit... Uh, sommigen zeggen, ja, ik drink op het einde van de dag een glas wijn of een glas dit. of dat. Nee, dat doe ik, dat doe ik dus niet. Ik probeer mijn geest dan een beetje leeg te maken en een paar andere dingen te doen. Of is skypen uh, met mijn zoon die momenteel in Zwitserland verblijft of, of, of de dochter die ergens anders is. Dat zijn zo de afsluitende momenten. Ik noem dat een beetje family time, een beetje familietijd. Uh, dat, uh, dat brengt rust. En dan kan je de nacht in. En wanneer is dat dan? Meestal is dat toch rond uh, elf uur. S Tenzij dat er een activiteit is dat het later is. Maar ik probeer... Uh, ik heb uh, graag mijn, mijn voldoende nachtrust. Ik probeer rond elf uur een dag af te ronden. Als afsluiter... Um, heeft Pieter Timmermans een levensmotto? Wel, uh, voor mij is dat leren uit het verleden. Observeren. Hè? Leren uit het verleden. Leven vandaag... En daar intens van genieten en, en ook uh, iets proberen te, te bereiken. En dromen van morgen. Proberen te zien van, oké, okay, waar moeten we naartoe? Waar kan ik een steentje toe bijdragen? Dus leer uit het verleden, leef vandaag en droom van morgen.